Vulden wij een gat in de libertarische of de vrij, eh, libertarische bibliotheek. En, maar in 2001 start ik met de stichting Meer Vrijheid. En, ja, meervrijheid.nl is een site die nog steeds eh, beschikbaar is, maar niet zo vaak wordt geüpdate. Vrijheid Radio deed ik ook in 2005, trouwens, uh, maar ja. daar ben ik uh, een, een tijdje mee gestopt. Uh, ja, het boek dat ik vorig jaar publiceerde. Uh,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 Uh, via de recht, rechtbank, en de, recht, uh, de rechter stelde Google in het gelijk. En, uh, ja, zo kun je met een, en dat was een heel netje stuk, hè? het was helemaal niet uh, zelfs voorstander van meer vrouwen in de idee, maar hij zei ik van ja, we moeten wel beseffen dat, uh, dat zij andere interesses hebben, bijvoorbeeld. Uh, dat blijkt uit allerlei studies die hij aanhalen. Een ander uh, voorbeeld is dat in Nederland, en dat kennen weinig mensen, is dat je tegenwoordig ook geen grappen meer mag maken.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 Een ongenoegen over het anti-reger. Ja, die veroordeeld fanatieke... vanwege de spelfout of vanwege de. <lacht> nee, dan zou de boete veel hoger hebben uitgevallen misschien. <lacht> misschien voelde een fanatieke boomknuffelaar uh, zich beledigd door de opmerking. <lacht> ja, het, belo uh, het beledigen van Nederlandici. Uh, <lacht> uh, maar, nee, uh, dat is opvallend. Want, want hij zei, hij, hij deed geen bedreiging. De uh, hij zei, ja, lekker in je koksnotenboom gaan zitten. Uh, ja, twintig jaar geleden. En dat geeft een beetje aan.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 regeren dat ze het uitbesteden aan private bedrijven. Net zoals belasting innen. Ja, ja. ja. Dus, uh, ja, als we zelf... Ja, want die krijgen, dan ook de, die krijgen dan ook de volle laag. Meestal krijgen die de schuld dan uh, in de schoenen geschoven. Die krijgen alle negatieve emoties om hun oren en de overheid die zit dan achter een buffer zelf. Ja. Nou, ja, je zei ook, je hebt ook nog een verhaal dat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 En dat zijn ja. allemaal, uh, ja, een beetje Allah gerelateerde en ras -gerelateerde dingen. Maar er is ook zo'n, uh, ja, een beetje conspiratieachtige uh, figuur, David Icky. En uh, die, die mocht Australië niet meer in. Terwijl, ja, dat zat volgens mij niet, niet aan racisme of aan Allah homofobie. Nee, wat uh, is dus het? Islamofobie gekoppeld. Maar het was gewoon, ja, hij heeft een beetje een raar idee over aliens. ja. ja.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 En die Alex Jones die werd overal vanaf afgevoerd, Niet alleen van alle, alle creditcards. Maar LinkedIn werd hij ook uh, uh, eraf gemerkt. Waar hij nooit wat gepost had. En tegelijkertijd YouTube en alles. Terwijl, als ik Alex Jones niet wil zien. En dat geldt voor iedereen. hoe hoef je alleen te zeggen. Dat je hem, dat je niet subscribe op zijn spul. En dan ja. zie je het niet meer. Dus het hele idee van haatdragendheid. Dat lijkt dat me onzin. Het enige wat je moet doen is een follow. en uh, een friend in Facebook. En dan ben je er vanaf.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 niet tegelijkheid te gelijkheid dienen ofzo. En dat is ook wel grappig wat je soms ziet bij, uh, dat, dat, he, de, de, de, progressieve mens, die zo tolerant probeert te zijn, die wet ijvert met andere tolerante tol, tol, tol, tol, tol, tol tol tol <.ần> mensen, <quand> die, die, die, die, die, die on, om, om, om nog toleranter te zijn en, en, en dat... we daar waar we elkaar enorm verleidigd aan.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 En wat ook werkt, is dat ze denken, ja maar ik ben toch al heel tolerant, want ik heb zo'n een cursus meegedaan. Dus ik hoef mijn eigen gedrag niet meer te controleren, sorry. Ik ben al heel pook. En eh uh, gedaan, ja. daarmee is het afgelopen. Ja, Ja, het is een beetje net zoals die uh, mensen, het schijnt ook dat mensen die heel erg ecologisch bewust zijn, uh, relatief ja. weinig aan recycling doen, omdat ze denken van, ja maar ik praat er toch al de hele tijd over. Ja, ja, ja. Ik hoef aan D66 uh, die heel weinig aan democratie willen doen, omdat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 Best wel heel veel uh, ecologisch bevlogen mensen die, uh, die individueel misschien een, een tiende opwarming van de aarde veroorzaken. Weet je wel? <laughs> dat denk ik van. Uh, maar ja, ja ongelooflijk uh, hoe dat werkt, dat brein maar. maar uh, we hebben nou sociale media gehad, maar universiteit. het is, het is heel breed. Hè? Het is laatste uh, ja, dan hoor ik ook dat er een of andere Miss. die we moeten haar titel opgeven. Van miss weet ik veel waar, omdat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 Why aren't there any women on the mission? Is your suit white because you're a racist? Why did you say mankind? Are there any transgender bathrooms in the lunar module? <laughs> yeah. Dit is gewoon de hele baal, Alles wordt door die hele Lens bekeken van van de ja privilege en en slavernijverleden en, en schuld en boete. en ik denk dat dat toch ook wel toch ook weer weg moet af moet slaan. Ja, ja, ja. Het is niet vol te houden. Nee, het is niet vol te houden, maar het gaat nog jarenlang door, zo durf ik te voorspellen. Toen ik het boek schreef, Discriminatie Minute, uh, toen dacht ik, nou, nu heb ik wel het meest ab absurde voorbeeld uh, ontdekt, weet je wel. Maar een, een maand later ontdekte ik nog een absurde voorbeeld.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 ja, je zit met een probleem met herstelbetalingen. Dat hebben ze nou in Amerika ook over, bijvoorbeeld voor slaven en, ijverleden. en dan ga je zeggen van, nou ja, wie is er allemaal slaaf? Ja, dat wordt natuurlijk steeds meer. Hoeveel slachtoffers die erop opspringen op die car om uitbetaald te worden, die is gigantisch. En de hoeveelheid mensen die die kar trekken, die wordt steeds kleiner. Want straks zijn dat alleen nog witte, heteroseksuele mannen, zeg maar, van middelbare leeftijd. En, ja. Maar het is noodzakelijk instabiel, wil ik zeggen. Het groeit altijd...